In de kark, in de kark, zei de, de, de, de dominee. Een domi, dominee, een domi, dominee, en mijn zuster die heet die, die. En mijn zuster die ik die, die, en mijn zuster die, die. En ze maakte van naar een wafelvrouw, een wafelvrouw per doos. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen. De karak, de karak in de karaksee dominee. De karak in de do karaksee DOMINI, dominee. Een dominee, -do een dominee, een zuster die heet ik, en die die Kark, in de karrekunde karrekse de dominee. In de karrekunde karrekse de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster die ik En mijn zuster die King, ging. En mijn zuster die king. En ze maken van boter een kastelein. Een kastelein, bardoes. Huis betalen, huis betalen, de uurs betalen, uurs betalen de zij, je pakken, zij je pakken, de kastelein. Huis betalen, huis betalen, zij de kastelein. Zijn takken, zijn je takken, het overheks. Zij pakken, zij de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen, zij de wafelvrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zij de wafelvrouw. In de karak, in de karak, ze de dominee. In de karak, in de karak, ze de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster die het kiet. En mijn zuster die het kiet. En mijn zuster die het kiet. En ze maakten van boter een bakonnas. Een bakonnas. In the, suite, say the baroness. in the suite, in the sweet, in the sweet, in the suite, in the sweet, in the hospital, in the sweet, in the sweet, in the sweet, in the sweet, in the sweet, in the sweet, the in de Karekine, de Karekine, Karekine, Karekine, dominee. En dominee, dominee, en dominee, -do dominee. En do mijn -do mi -nee. zuster niet, niet, niet. En mijn zuster niet, niet, niet. En mijn zuster niet, niet. En ze maakten van boter lichtmatroos, lichtmatroos, licht pardoes. Mooie benen, mooie benen, zij de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zij de lichtmatroos. In de zwieter, in de zwieter, zijn de baroness. In de zwieter, in de zwieter, zijn de baroness. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kasteleid. Zeg je pakken, zeg je pakken, zijn de toverhex. Zeg je pakken, zeg je pakken, zijn de toverhex. Kom maar binnen, kom maar binnen, zijn de buffel Kom maar binnen, kom maar binnen, zijn de buffel in de karek in de ziet de dominee. In de karek in de karak, de dominee. En domine dominee en domine dominee. En mijn zuster die niet niet. En mijn zuster die niet. En mijn zuster niet En ze maakten van boter een dikke meid een dikke meid van doos. Lekkere lekker lekkere zoene zee de dikke meid. Lekkere zoen, lekkere zoen, zee de dikke meid. Mooie binne mooie binne zee de lichtpatroos. Mooie penen zijn de lichtmatroos. En de zwitte, en de zwitte, zijn de barones. En de zwitte, en de zwitte, zijn de barones. Heus betalen, heus betalen, zijn de kastelein. Heus betalen, heus betalen, zijn de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zijn de toverheks. Zij je pakken, zij je pakken, zijn de toverheks. Kom maar binnen, kom er binnen, zijn de maffelvrouw. Kom maar binnen, kom er binnen, zijn de maffelvrouw. Karak, in the carack, in the carack, the In the carack, in the carack, see the dominie. An dominie, and an do dominie, And the do do sister, be a king. And the sister, be a king.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 In de suite, in de suite, zijn so de barones. In de suite, in de suite, zijn so de barones. Uitspelen, uitspelen, zijn de kastelein. Uitspelen, betalen zijn de kastelein. Ik zeg je pakken, ik zeg je pakken, zij de toverheks. Ik zei je pakken, ik zeg je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de mafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de mafelvrouw. In de kerk, in de kerk, zij de dominee. In de kerk, in de kerk, zij de De dominee. Dommie, dominee, en mijn zuster die nee, niet tien, nee, nee. en mijn zuster die nee, tien, nee. en mijn zuster die nee, tien. Nee. Ik ben een mijn toetje naar de botten, mag gaan, naar de botten, mag gaan, ze kan maken wat ze wil. Ze kan maken wat ze wil, ze kan maken wat ze wil, ze kan maken wat ze wil. Mooie benen, mooie benen, zij licht patroos. Kom maar binnen, kom maar binnen, zij de nauwe vrouw. Urs betalen, eurs betalen, zijn de kastelein. En de zwitte, en de zwitte, zij de barones. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zij de dikke meid. In de kark, in de karak, zij de dominee. Een doemidoo,